uh, vandaag zullen wij stilstaan bij de meest gewichtige daad van aanbidding op de getuigenis na. Namelijk het gebed, salat. En wanneer er gesproken wordt in de Koran of de Sunna over dit onderwerp, het gebed, dan wordt er altijd gezegd, Wa aqimu as-salat. Oftewel, onderhoudt het gebed. En het woordje, akim, heeft een bredere betekenis dan alleen het verrichten van het gebed. Je moet daadwerkelijk het gebed onderhouden. Zorg dragen voor het gebed. Bijhouden. Naleven. Enzovoort. Daar hoort ook bij dat je je voorbereidt. Voor het gebed. En om het gebed op de allerbeste wijze te kunnen verrichten. Dient men zich te houden aan de volgende overlevering van de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. Namelijk. Usalli, oftewel. Verricht het gebed. Zoals jullie mij het gebed hebben zien verrichten. Dus we hebben ons te houden aan de wijze waarop de profeet, vrede zij met hem, het gebed pleegde te verrichten. En niet volgens de wijze van mijn of jouw vader, mijn of jouw opa. Want je hebt een aantal mensen, als je hem erop wijst dat hij bepaalde handelingen van het gebed verkeerd verricht... Dan zegt hij onmiddellijk tegen jou, maar mijn vader was een imam. Mijn opa was een imam, heeft er niks mee te maken. Wij moeten het gebed verrichten zoals de profeet, sallallahu alayhi wasallam) dat pleegde te doen. En onthoud één ding, alles wat wij in de komende les gaan bespreken, geldt zowel voor de mannen als voor de vrouwen indien er echte sprake is van een verschil tussen man en vrouw betreffende een handeling van het gebed dan zullen wij dit ook aangeven want vaak wordt er gezegd dat het gebed van de vrouw anders is dan de man en dan wordt er door een aantal mensen gezegd, de man als hij naar Sujud gaat dan moet hij zijn handen zo breed mogelijk plaatsen ze zeggen de vrouw daarentegen moet eigenlijk haar handen zo dicht mogelijk bij haar lichaam plaatsen. Daar is geen bewijs voor. En vaak is het gebed van de man gelijk aan die van de vrouw. er is geen verschil. Dus alles wat wij gaan bespreken in de komende lessen. Geldt zowel voor de man als voor de vrouw. En het is altijd een gewoonte geweest. Van de geleerde om stil te staan bij de wijze van het gebed. En de wijze waarop alle andere daden van aanbidding verricht dienen te worden. Dit omdat een daad van aanbidding altijd aan twee voorwaarden moet voldoen. Ik wil het correct zijn. Eén. Ikhlas. Zuivere intentie. De daad moet je enkel en alleen voor Allah verrichten. Twee. Mutabah. Het opvolgen. ...van de profeet in het verrichten van deze daad van aanbidding. En het onderwerp zuivere intentie, oftewel el-Ikhlas... ...is een specialisatie van de geleerden... ...die zich bezighouden met al-Aqida, met geloofsleer. Het onderwerp el-Mutaba'a, oftewel het op dezelfde wijze... ...verrichten van een daad van aanbidding zoals de profeet... Dit deed is een specialisatie daarentegen van de geleerden die zich bezighouden met fiqh, jurisprudentie. En ondanks de aanwezigheid van een zuivere intentie bij het verrichten van een daad van aanbidding, zal deze daad alleen worden geaccepteerd als de vorm van het handelen gelijk is aan die van de profeet vrede zijn met hem. En daarom voelde de geleerde zich genoodzaakt om de wijze van de verschillende daden van aanbidding toe te lichten. En ook in boeken vast te leggen. En de komende lessen zullen in het teken staan van de wijze waarop het gebed verricht dient te worden. Dus als ik de moskee binnenloop om het gebed te verrichten, dan zie ik nog steeds verschillende wijze... Van handelen tijdens het gebed. Terwijl de profeet duidelijk zegt. En er is maar één wijze bekend. Wat betreft het gebed van de profeet. Dus hoe kan het zijn dat mensen nog steeds daarin verschillen. En het is algemeen bekend. Dat na het verrichten van de kleine wassing. Men zich tot de Qibla richt. En aanvangt met het zeggen van. Allahu akbar. Dit wordt ook wel. Takwira ihram genoemd. En deze uitspraak. Is een rokken van het gebed. Oftewel een pilaar. Van het gebed. Indien men. Dit niet doet. Dan is zijn gebed ongeldig. Dus als iemand niet begint met Allahu akbar. Dan is zijn gebed ongeldig. Dit omdat de profeet. Vrede zij met hem, zoals vermeld staat in Sahih al-Bukhari en Muslim, tegen de man, zij die zijn gebed niet goed tot uitvoer bracht. Als jij overgaat tot het verrichten van het gewet. voltooi de kleine waszin. Richt je vervolgens tot al-Qibla en zeg Allahu Akbar. Hoe zit het met iemand die niet in staat is om Allahu Akbar. ...uit te spreken. Zo'n persoon kan zich beperken tot de intentie in zijn hart. De intentie van Allahu Akbar in zijn hart. En hoeft niet zijn lippen te bewegen zoals een aantal beweren. Als iemand niet kan praten... ...dan hoeft hij slechts de intentie van Allahu Akbar in zijn hart aan te nemen. En de woorden Allahu Akbar mogen niet door andere woorden vervangen worden. Zoals Allahu ajal of Allahu Aadam. Want er zijn een aantal mensen die zeggen, nou ja, Allahu Akbar, waarom zeggen we niet Allahu ajal of Allahu Aadam of Allahu Aaz? Dat is niet toegestaan. En indien iemand dit toch doet, dan is het gebed niet correct. Hij moet beginnen met Allahu Akbar. Tijdens het zeggen van Allahu Akbar heeft men zijn handen, vingers gestrekt en nauwelijks uit elkaar tot naast zijn oorlellen. Of tot de hoogte van zijn schouders, mag ook. Dan laat men ze zakken tussen handen. Dit staat bekend als Raf'ul liyadeyni. Oftewel, het heffen van de handen. En dit geldt zowel voor de mannen als de vrouwen. Misschien dat iemand zegt, nee, de vrouw heft haar handen niet. Jawel, ook zij. En we hebben overleveringen tot onze beschikking waarin ons verteld wordt dat de profeet de ene keer zijn handen tot naast zijn oren bracht en de andere keer tot naast zijn schouders. Breng je handen ter hoogte van je schouders of ter hoogte van je oorlellen. En het beste wat een persoon in zo'n geval kan doen, want we hebben eigenlijk een overlevering die ons vertellen dat de profeet zijn handen ter hoogte van zijn schouders bracht. En andere overleveringen die ons vertellen dat de profeet zijn handen ter hoogte van zijn oorlellen bracht. En het beste wat een persoon in zo'n geval kan doen is deze soenen. Steeds met elkaar laten afwisselen. De ene keer kiest hij ervoor om zijn handen ter hoogte van zijn schouders te brengen. En de andere keer ter hoogte van zijn oren. Waarom? Dit om sunnah in stand te houden. Want vaak kiezen de mensen ervoor om één sunnah constant tot uitvoer te brengen. Waardoor de andere sunna vergeten wordt en misschien verloren gaat. Maar wanneer er steeds afwisseling plaatsvindt tussen de beide sunnen, blijven zij beide bekend bij de mensen. Ook is het vaak zo dat het steeds kiezen voor een andere sunna, een andere smeekbede, een andere sora. Ervoor zorgt dat de persoon tijdens het gebed aanwezig blijft van hart en geest. Maar als hij steeds voor dezelfde smeekbedes, dezelfde handelingen blijft kiezen, wordt het op den duur een soort automatisme. En gaat het ten koste van iemands gozoor, iemands concentratie, iemands ootmoedigheid. En daarom is het belangrijk, je kent het wel met de openingsmeekbeden. Iedereen gebruikt vaak dezelfde openingsmeekbeden. Tijdens het gebed kan hij dat klakkeloos nazeggen. Maar als je hem daarna vraagt... van zeg het nog een keer buiten het gebed, weet hij het niet. Lukt het hem niet? Want het is een soort automatisme geworden. Maar als hij steeds die openingsmeekbeden met elkaar blijft afwisselen... dan blijft hij ook erbij... Tijdens het gebed. Als een persoon door een lichamelijke tekortkoming niet in staat is om zijn handen tot naast zijn oren of tot naast zijn schouders te heffen. Dan heft hij zijn handen zo hoog mogelijk als hij kan. Een aantal mensen brengt zijn handen eerst helemaal omlaag als hij tekbeer heeft verricht met zijn handen. Dan brengt hij eerst zijn handen helemaal omlaag. Om vervolgens deze weer op zijn borst te plaatsen. Dat zie je heel veel mensen doen. Dat is fout. Nee, hij dient zijn handen omhoog te halen. Bij het zeggen van Allahu Akbar. En direct daarna zijn handen op zijn borst te plaatsen. Vervolgens zet men zijn linker onderarm... Op zijn borst. En de rechter onderarm erbovenop. Je kan ook met je rechterhand je linkerpols vasthouden. Maar wat niet toegestaan is. En dit gebeurt heel vaak. Ik zie het echt heel vaak. Is het vasthouden van je elleboog. Hiervoor bestaat geen bewijs. We hebben geen overlevering waarin staat dat de profeet zijn elleboog vasthield. Dus men zet zijn linker onderarm op zijn borst. En de rechter onderarm erbovenop. En ik zeg bewust op zijn borst. Want er zijn sommige mensen die de handen of op hun buik of eronder plaatsen, onder hun navel. En dit is een incorrecte houding. Hetzelfde geldt ook voor de mensen die de handen langs het lichaam laten zakken. Profeet, vrede zij met hem, zegt in een overlevering, wij, verzameling profeten, zijn opgedragen om onze rechterhanden op onze linkerhanden te plaatsen tijdens het gebed. En vaak wordt voor het plaatsen van de handen onder de buik een overlevering van Ali aangehaald die als zwak te boek staat. Dus als Da'if bekend staat bij de geleerden van het hadith. Zoals Ibn Hajar aangeeft in Feth al Bari. Ibn Hajar is imam al hadith. Ik zeg Ibn Hajar bewust. Want Ibn Hajar is een man die bekend staat om zijn kennis op het gebied van het hadith. Hij zegt zelf, ik heb het zelf nagetrokken in Feth al Bari, zegt hij Da'if. Dat de profeet zijn handen op zijn buik zou plaatsen. Wel blijkt uit de overlevering van Sahel ibn Sa'd, die vermeld staat in Sahih al bukhari daaruit valt te herleiden dat de handen tijdens het gebed op de borst geplaatst dienen te worden. Tijdens het gebed dient men steeds te kijken naar de plaats van zijn sujud. Dus daar waar hij dadelijk zijn hoofd zal plaatsen. Tijdens het sujud, daar kijkt hij naar. Dus de plaats waarop hij zijn hoofd plaatst, als hij zich ter aarde werpt, daar moet hij naar kijken. Behalve tijdens het tesehud. Want dan is het de bedoeling dat hij naar zijn vinger kijkt en niet naar de plaats van zijn sujud. Wat betreft het kijken naar boven tijdens het gebed, dit is ten zeerste verboden. De profeet Vrede Zij met hem zegt zelfs in een overlevering, laat diegene hiermee ophouden. Dus doelende op degene die tijdens het gebed steeds naar boven kijken. Hij zegt, laat diegene hiermee ophouden. Of hun zicht zal hen ontnomen worden. En dit staat in al-Bukhari en moslim. En deze ernstige waarschuwing geeft aan dat het hier om een grote zonde gaat. Dus men moet hiervoor uitkijken. Na het heffen van de handen en het uitspreken van Allahu Akbar en het plaatsen van de handen op de borst, begint de persoon met het opzeggen van dua'u al istiftah, oftewel openings smeekbeden. En er zijn verschillende smeekbeders die men hiervoor kan gebruiken. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha gairuk. Oftewel verheven en vrij van alle tekortkomingen bent u, o Allah, en u komt lof toe. En gezegend is uw naam, en verheven is uw majesteit, en behalve u is er geen God. Hierna zegt men zachtjes het volgende. A'udhu billahi minas shaitanir <tiedert> Oftewel, ik zoek mijn toevlucht tot Allah... Tegen de vervloekte shaitaan. De naam van de meest barmhartige. Meest genadevolle. Dus men zoekt zijn toevlucht tot Allah. Tegen de Satan. Dit omdat de Satan het zichzelf als doel heeft gesteld. Om het gebed van een moslim te verpesten. Hij zal er alles aan doen. Om hem afleiding te bezorgen en zijn gedachten te verstrooien. En daarom dient men zijn toevlucht hiertegen bij Allah te zoeken. Daarna zegt hij, bismillahirrahmanirrahim, om vervolgens te beginnen met het reciteren van suratul fatiha. Ubad ibn samit radiyallahu anhu, overlevert dat de profeet zei, hij heeft geen gebed. Degene die al fatiha niet reciteert. Deze overlevering is terug te vinden in Sahih al-Bukhari en Sahih Muslim. Dus degene die het gebed verricht zonder al fatiha te reciteren. Zijn gebed wordt niet geaccepteerd. Dit geldt natuurlijk voor de imam. Degene die het gebed alleen verricht, en degene die achter de imam staat, in geval van een gebed waarin zachtjes wordt gereciteerd. Maar hoe zit het nou met iemand die achter een imam staat, tijdens een gebed waarin hardop wordt gereciteerd door de imam? Dient hij nou wel of niet al fatiha te reciteren? Sheikh al-Albani, rahmatullahi alayhi zegt in zijn boek de beschrijving van het gebed van de profeet... ...sifatu salatil Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Het was eerst toegestaan om al fatiha te reciteren achter de imam... ...tijdens een gebed waarin hardop wordt gereciteerd. Dit op basis van de overlevering waarin de profeet vrede zij met hem... Tegen degenen die achter hem stonden zei, kennelijk reciteren jullie achter mij. Ze zeiden toen tegen de profeet sallallahu alayhi wasallam, ja, o boodschapper van Allah. Hij zei toen, doe dat niet, behalve al-Fatiha. Want hij heeft geen gebed, degene die al-Fatiha niet reciteert. Hij zegt daarna Later zal de profeet vrede zijn met hem, dit alsnog verbieden. Dit gebeurde toen hij een keer klaar was met het ochtendgebed en zei Heeft iemand van jullie tezamen met mij gereciteerd? Toen zei een man Ja. Waarna de profeet tegen hem zei En ik maar denken Waarom ik tegengewerkt word in mijn recitatie. Toen zei Abu Huraira. En sindsdien hield iedereen op met reciteren achter de profeet. Als hij hardop reciteerde. En ook zei de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam, Zoals overgeleverd is door Abu Dawood. En door Muslim. En door Ibn Abi Sheba, hij zei, de imam is bedoeld om gevolgd te worden. Als hij tekbeer verricht, dan moeten jullie dit ook doen. En als hij reciteert, dan dienen jullie te luisteren. Wat dient iemand te doen die al fatiha niet kent? Iemand die pas moslim is geworden. En de Arabische taal niet machtig is. Iedereen is verplicht om al fatiha te leren. Iedere moslim. In de tussentijd, dus in de tijd dat hij bezig is met het leren van deze sura... ...kan hij zich beperken tot het reciteren van andere sura's die hij wel kent. Want vaak kom je mensen tegen die misschien Sora's al-Ikhlaas kunnen reciteren, maar niet de fatiha Of sorat al-Nas, maar niet al-Fatiha. In die tussentijd kan hij deze suras reciteren in plaats van de fatiha Indien dit ook niet mogelijk is, dan kan hij het volgende zeggen. Dus in plaats van de fatiha te reciteren, kan hij het volgende zeggen. Subhanallah walhamdulillah la ilaha Allah. Wallahu akbar wa la hawla wa la illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Wallahu akbar wa la hawla wa la illa billah. Als men klaar is met het reciteren van surat Al-Fatiha, dan zegt hij, Amin, hardop. Abu Huraira overleverde dat wanneer de profeet klaar was met het reciteren van surat al-Fatiha, hij dan hardop het volgende zei, Amin. Overgeleverd door Dara en Al-Hakim en Sahih verklaard door Sheikh al bani rahmatullahi alayhi. Dit geldt natuurlijk voor gebeden waarin hardop wordt gereciteerd. Gaat het echter om een gebed waarin zachtjes wordt gereciteerd, dan dient hij natuurlijk ameen zachtjes te zeggen. Maar wat betekent nou precies ameen? Allahumma stajib. Ameen betekent namelijk het volgende. O Allah, geef gehoor aan deze smeekbeden. We hebben Allah gevraagd, Heedina, As-sirat al-mustaqim. As-sirat al en amta alayhim. Is dua. Dus Allahumma, Stajib hadat dua. Hierna, dus na het zeggen van amin, reciteert men één of meer sooras, of een deel van een soora. Vaak reciteerde de profeet, vrede zij met hem, na Sorat el-Fatiha, hoofdstukken die deel uitmaken van dat gedeelte van de Koran dat ook wel bekend staat als el-Mufassal, Al als el-Mufassal, Al oftewel de gedetailleerde of de uitgewerkte. En dit deel van de Koran begint bij Sorat Kaaf en eindigt met Sorat en Nas. De profeet vrede zij met hem reciteerde tijdens de ochtendgebeden de lange soras hiervan. De lange hoofdstukken hiervan. Die beginnen namelijk met sorat kaaf en eindigen met sorat al-mursalat. Tijdens het dohr, al asr en al-isha kwamen de gemiddelde hoofdstukken aan bod. Deze beginnen met sorat al-amma en eindigen met sorat al-layl. En gedurende al maghrib werden de kleine soras voorgedragen. Deze beginnen namelijk met sorat al doha en eindigen met sorat al nas Ik wil het voor vandaag hierbij laten en volgende week kijken wij naar de rest van van het gebed InshaAllah. Subhanna Alhamdulillah. de Hemdikshadullah ile